6 uur. Freddy van Tijn met het NOS. De twee mensen die vannacht werden opgepakt na een woningoverval, zijn de bewoners van het huis dat werd overvallen. Na de overval vielen dode, vermoedelijk een van de overvallers. En vermoedelijk zijn de bewoners daarbij betrokken. De man heeft de overvaller mogelijk aangereden. Nederland grijpt in om de geplande verkiezingen op Curaçao op 28 april toch te laten doorgaan. De gouverneur van Curaçao krijgt speciale bevoegdheden om de verkiezingen in goede banen te leiden. Aanleiding voor de maatregel is de beslissing van de interimregering van Curaçao om de verkiezingen uit te stellen. Minister Plasterk vindt dat dat ernstig afbreuk doet aan de integriteit van het verkiezingsproces. Nabestaanden van Mitch Henriques krijgen de namen niet van twee agenten die betrokken waren bij zijn aanhouding. Henriques overleed na die aanhouding in 2015. Vier nabestaanden eisten in een kort geding de namen van de agenten die in hun strafproces anoniem zijn gebleven. De Voorzieningenrechter heeft dat afgewezen. Nederlandse vrachtwagenchauffeurs hebben het afgelopen jaar in België ruim 70 miljoen euro aan tol betaald. En dat is zo'n 11 van de totale opbrengst. Sinds de tol in april vorig jaar werd ingevoerd, betalen vrachtwagens op hoofdwegen per kilometer. Transport en Logistiek Nederland zegt dat het systeem niet heeft geleid tot minder files in België. De Duitse Bondsraad is akkoord gegaan met de invoering van tolheffing op autosnelwegen in Duitsland. Daarmee is de laatste politieke hindernis genomen. Oostenrijk stapt uit protest naar het Europese Hof van Justitie en ook Nederland overweegt dat. Duitsland gaat het defensiebudget niet drastisch verhogen. Dat heeft de Duitse minister van Buitenlandse Zaken gezegd op een NAVO-bijeenkomst. Daar was ook de Amerikaanse minister Tillerson. Die wil dat de NAVO-lidstaten hun defensiebudget verhogen... tot de afgesproken 2% van het bruto binnenlands product. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de kans op een regen- of onweersbui toe. Morgen is het bewolkt, er zijn wat buien en de temperatuur is maximaal 16 graden. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad de meeste vertraging op de A1 naar Amersfoort. Tussen Naarden en Bunschoten over 15 kilometer. De A5 amsterdam Hoofddorp, een kwartier vertraging van knooppunt de hoek. A12, de nagrichting Arnhem tussen Lunetten en Maarsbergen, 14 kilometer. Na een ongeluk, het verkeer gaat via de vluchtstrook. Het is beter om om te rijden via Amersfoort en Apeldoorn... 20 minuten vertraging op de A15 naar Goorkum vanuit Rotterdam, tussen Hendrik en Papendrecht. A28 Amersfoort-Utrecht, een kwartier vertraging van Knopend zweert Daar staat een kapotte bus. En op de A44 naar Den Haag vanuit Amsterdam, een kwartier vertraging tussen Leiden en Wassenaar. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 We zijn weer terug voor ons laatste uurtje. Zandvoort, draai door. Oh, Wauw, mag ah, ik al? Nee, nog even wachten. Even, terug, schiet op, weg. Nou, nou doei. Ja, straks mag je weer hoor, en nu nog niet. Nou, het wordt een uh, gezellig uurtje als ik het zo hoor. Hè. Ja, nee, nee. dat is... Uh, ja, ik hoop alleen dat goed, ze de mond samen. verder maar houdt. Ik hoop niet zo gaan lopen blerren hier zo. Nee, ah, je duct tape doet wonderen. Nee, Komt ja, helemaal goed. Nee, dat is waar. Nou, ik geef ze meestal een uh, broodje bisonkit. Ja, dat is ook nog goed. Oh, dat blijft erover hangen, hoor. Wat? Je broodje bisonkit. Ja, dat is lekker, hè? Nou. Ik, ik kijk om, maar ik geloof dat het niks wordt hier hierachter. Nee hoor. Nee, maar niks zinnigs uit in ieder geval. Nee. <laughs> en ik begin met een, met een Nederlandse groep. De Tweede Uur. Een Nederlandse groep. Die bestaan al jaren. Nou, nou, nou. Saskia en Sevzi. Saskia en Sevzi. Nee, die zijn het niet. Nee. Maar we horen het wel. Nee, ook niet. Nee. Ook niet. Je hoort het, je hoort het straks wel. weird. This song called another 45 miles to go. Here comes the night with yellow on a line. In the distance some shadows on the clouds in the sky.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 Oh. I wish that In the bread till it can go on. I'm at my best, cause my bride is waiting home. Here comes the night, I'm scared to death, gotta give me a ride. Looks like the road has swallowed me up. Gotta Don't tell Soms? Heel soms? Ja. Echt heel soms? Ja. Daar ben ik wel blij met jouw muziekkeuze. Ja, goede muziekkeuze. Dit, dit. Is, dit was. Uh, ja. ja, dit is uh, 60 jaar trouwens. Uh, nee, dit is aanplakt, dit is niet zo gek hoor. Niet? Oh nee, wacht even, wacht. Nee, dat begrijp ik. Maar dat liedje komt uit de 60 jaar. Echt waar? Ja, dat weet ik. Oké. Okay. Maar deze versie was. Uh, ik denk ik wilde. Ik denk, ik ga je even wat, uh, wat informeren... dat je Hans, wat ik zei op net een al, hoger niveau als je, komt. Als je gaat denken, dan gaat het gewoon weg. Nee, dan kraakt het bij mij altijd. Ja, echt. Ik heb Endoor. een... Uh, wat zegt ze? door ik, denk... ik heb een bioscoopprogramma. Dat lijkt me ook wel aardig. Bioscoopprogramma? Ja. Een bioscoopprogramma? Een bioscoopprogramma. Ja. Dus je stopt met de radio? Ook. 29 ik... maart tot 5 april. Nou, dus lekker smurren... dan. dan. zijn wij werkloos. Dus. Oh. <laughs> dus Jongen. Ik vind het wel een leuke film van jou eigenlijk. De Smurven en het Verloren Dorp. Het <laughs> lijkt wel Zandvoort. Sandra. <laughs> <Ja>. oh. <laughs> wij, wij hebben een hele kleine vriendin en die noem ik altijd Smurf. Is dat wel? Ja. Oh, heel klein? <laughs> ja, Zal niet. Heeft ze ook een blauwe, blauw mutsje? Nee, maar dat gaan we wel regelen. <laughs> oh, oké. Okay. Ja, maar um, de Smurf hebben een wit mutsje, hè Hans? Nee, ze, oh ja, ze, ze zijn, ze zijn blauw. zelfs blauw met een wit mutsje. Met een wit mutsje of dat een krouwe. Krouwe. Ja, ja. rode. En die rode is de baas? Ja. Dat is de chef. De, ik de weet grote niet, De, de grote Smurf. Oh, O, oh, die is wel groot. Nee, nee die heet Groot Hij smurven. is groots. O, oh, die heet al. Oh. Jij heet Hans Naar, maar je bent best een aardig ventje. Dankjewel. Ik ga het even opnieuw beginnen. Oh, de ja? bier, het bioscoopprogramma en de smurven oh, en het verloren de door. 3D. Zaterdag, zondag en woensdag. Van 13.30 uur 30 en 15.30. uur 30. Tuintje in mijn hart. Donderdag Ik tot en met dinsdag. In mijn hart. Nee, niet zingen. Niet Dat doen. Alleen ja, Ja? Oh. 8. Oh. Uur. En cinema... Dat doe ik niet. Die cinema die hebben we al gehad. Uh -huh. Oh nee, die krijgen we wel nog. cinema nostalgie. Nou Jackie. Jackie. Jackie. Dinsdag 4 april om half 2. Wie is Jackie? En, cinema nostalgie. Jackie heet die film. Jackie. Nee, Jackie. Jackie. Jackie-ba. <laughs> Jackie. En filmclub Jackie. Simon van Kolm Petterson. Op woensdag 5 april om half acht avonds. Petterson? Ja. Petterson. Dat klinkt als Carlson. Nee, Petterson. De, ka de kassa is 30 minuten voor aanvang van de voorstelling open. En de verwachtwoord: De Bos Baby vanaf 14 april. De locatie: Circus Zandvoort, gasthuisplein nummer 5. Telefoonnummer 023 571 8686. En de website: www.circuszandvoort.nl. Nou, dat was het, Hans. Dat was het. Maar je hebt dus je eigen bioscoopprogramma. Heb ik ook. Dan moet ik het weer voorlezen? De smurven. Oh nee, maar niet doen. <laughs> Speurvers zijn wel dat? leuk hoor. Carmel ja, ja, is, mijn... is ja, ja, wel is geweldig. Rotkat. Ja, <laughs> ja en ik vind het vader zingt er ook een mooi liedje van. Dat vind ik zo leuk. Ja wij kunnen door een Juist, ja, Kijk, gaan. dat bedoel ik. Veel plezier allemaal. Ja. Het is zo moeilijk om niet mee te brengen. Ja, er wordt hier heerlijk mee gezongen in de oh, studio. Heerlijk is dit. Ja, ja, wat zullen we eten? Nee. Oh? Ja, hij kan dat weten. Dat is zo, oh, nee, nee zeg, Het is gewoon tijd voor de groenteman. De groenteman. Maar ik heb uh, geen recept deze keer. Ik heb Je hebt een geen recept? Nee, ik heb een beetje. Door. Een beetje algemene informatie. Algemene informatie? Ja. Over, over een stampotje trouwens hoor. Over een stampotje. Uh, uh, ik ik wil een stampot. Ja, daar, daar heb ik het straks wel over. Jij mag straks even wachten. Even wachten, dan mag je. Mm. Met een beetje creativiteit tover je de meest onverwachte stampotten op tafel. Stampot. Kijk, dat dacht ik zat ik op te wachten. Van Otus de Bahami tot Italiaanse caprese. Zo, van een Griekse feta schotel tot een Caesar salade. Met alles erop en eraan. Bijna alles kan gestampt worden. Ja, Verras je wat een tafel... nieuws is dat? Verras je tafelgenoten en jezelf. Met bijbehorende gerechten. Geïnspireerd op de beste smaken van de wereld. Echt wel? Echt wel, hè? Ja, Jazeker, weten. Stag gestampte muisjes. Muisjes ah, wat, kan je ook stampen. Wat is stamppot gaan we dan eten? Nou, dan, dan mag jij zelf mag je dat aan mama zeggen. Wat wil, nee. je? Wat wil je? Gestampte doodjes. Een kruidje Ik moet al iedere keer een toetje bedenken. Ja, joh. je mag nu een toetje bedenken. Nou, maar Nee, nee, ik... ik Wil eerst weten welke stampot. Nee, dat weten. Nou, ik kan wel wat bedenken wat we volgende week gaan eten. Is dat wat? Dan ga ik volgende week een toetje. Ah, nee, je mag nu ook een toetje. Mag je volgende week een nee, ander ik, toetje? Ik wil eerst stampot. Caesar doe... stampot met pit. Caesar stampot. Caesar. Nee, niet Caesar. Ste Caesar. En nou mag je zeggen. Ma en dan legt er hier eentje in de duik. <lacht> Ja. En nu mag je je toetje. Dat krijg je ervan als je een rottigheid Dan weet je geen toetje, hè? O, je is met Dat is wel een simpel toetje, vind je niet? Ik ben ook een simpel meisje, hoor. Is dat zo? Ja. Uit Zandvoort? Ja. Kom je uit Zandvoort? Nee. Waar kom je vandaan dan? Weet ik niet. Daar was ik nog heel klein. Ik kon me niet onthouden. Daar wil ik verder niet over uitwaaien. Ja, doei. Ja, doei. Ja, Tot dag. volgende week. En volgende, ja, week, volgende week hebben we Cezar stampen Met pit. Dus dan kan je vast gaan denken over je nou, toetje. Maar ik vind, pitjes uit de vruchtjes spuug ik ook altijd uit. Ja, maar dat zijn andere pitjes. Het zijn niet lekker. Jawel. Nee. Jawel. Pitjes, Nu joh. Pitjes zijn niet lekker. Ja. En, en. dood. I wanna really, really, really want to ah. If you want my chair, forget my head.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 Ik heb Hans nu al twee keer geseefd. En, en, en, geseefd? Ja, geseefd. Hoezo? Was hij korrelig of zo dat hij door een zeefje heen moest? Absoluut. Hé, ah. hey, maar, hey, maar meneer hey. we hadden, Meneer, we hadden het net over de caesar salade. En toen moest jij, Ja, toen moest jij hevig lachen. Ja. Want, en vertel mij eens even aan de luisteraars waarom je zo moest lachen. Nou, omdat uh, is een Romeinse keizer. Ja. En de caesar salad, dat is eigenlijk alleen een dressing. Ja. Die is uh, bedacht door uh, een kok. Een kok die heette Caesar. Nee. Ja, van het Caesar Hotel is, het, is die bedacht. Oh? En uh, als het, het, het verhaal gaat dat hij gewoon uh, dingen bij elkaar hebt gesmeten. omdat ja. het eigenlijk allemaal een beetje op was. Stel het als een pizza eigenlijk, want dat zijn ook Precies, ja, dat is een overblijfsel. Ja. Ja. En toen heb je wat bij elkaar gezoord en dat was er net. En toen heette het Caesar's Salad. Dus geen Caesar salad? Nee. Ik ik vind... je, je kan misschien wel een salade van Caesar maken. Maar ja. nou, het Dat wordt de... wel heel crunchy, denk ik. Ja, dat ja. zou ik niet doen. Overigens nog een beetje, ja. weet je hoe groot de kans is dat, dat jij nu op dit moment <laughs> een zuurstofmolecuul inademt ja. van Julius Caesar? Hoe, hoeveel procent? Ja. Nul. No. Nee. Nee. nee. Nee? Nee. En dat is nog hoger dan dat jij kan bedenken. Hoe, ja. da, hoe dat? Bijna 50 procent. Maar hoe, hoe komt dat? Um, omdat een zuurstofmolecuul verandert niet. Dus nee. het gaat je lijf in en gaat je lijf eruit? Ja. Uh, en er is maar een bepaalde hoeveelheid zuurstof en die wordt elke keer gebruikt. Ja, maar dan wordt het koolstof, toch? Nee. Oh. Zuurstof is, uh, wordt gebruikt om koolstof te verbranden. En daarna komt... Wat komt er dan vrij? Hand, hand, hand, hand. Wat komt er dan vrij? CO2. Ja, of CO. 2 Ja, ja, ja. Dus koolmonoxide of kool ja, ja, ja, ja, ja. En de koolstof die splitst zich dan weer af en dan heb je zuurstof. ja. Leuk, ja. hè? Maar dat is dus een hele grote kans ja. dat je dezelfde molecuul inhaalt. Ja, inderdaad. Bijzonder, hè? Ja. Ja. Ja. De wonderwereld lijkt dit wel. Ja. ja. Toch? Man, ja. ik heb zoveel weetjes. Dat wil Goed. Ik dan we dan. gaan weer door met muziek, want het okay. wordt veel te serieus. Nee, hoor. Nee, hoor. Oh. Je wilde er nog wat zeggen, Hans. Ja, met je microfoon staat... Hallo, je microfoon staat nog dicht. Je, je microfoon staat dicht. Je nuttige informatie? Nee, ik zei alleen maar dat het vier blondjes waren die we nu krijgen. Ja, vier stinkers. Oh. En ze tonken echt. Ja, dat weet ik wel.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 We hebben een uh, verzoek aan sorry, de luisteraars. Sorry. Iedereen die uh, in de buurt van de studio zit, <laughs> uh, zou die een kopje suiker kunnen gaan brengen. Waarom me brengen? Waarom? Nou, ja, Wil nou, jij iets zoeter in plaats bent van zuur? Nee, nee, ik ben duf. Nee, zuur. Zuur? Ja, je ja, bent suur. Suur. Suur? Suur. zuur. Zuur? Zuur. Zonder nou. Janni, hij is zuur. Weet je wat ik ben? Dus ik weet niet wat je met hem gedaan hebt, maar zuur. Oh. Ja, hun zeur ja. ook, maar we hebben het nu over zuur. De zinger-songwriter Douwe Bob die komt op 5 mei naar Haarlem... om bevrijdingspop te openen. Het laatste nieuws, jongens. Dit jaar begint de Nationale Viering Bevrijding in de provincie Noord-Holland... en aan Douwe Bob de eer om als eerste artiest op te treden... nadat het bevrijdingsvuur is ontstoken door de minister-president. Ja, dat is wel cool. Ja, gaaf, hè? Ja, dat is cool. In en rond het provinciehuis dat in Haarlem ligt... staat op Bevrijdingsdag het persoonlijke verhaal over vrijheid centraal. In de tuin van het gebouw worden verschillende presentaties gegeven. Na de 5 mei lezing die door Nashruddin Tshar wordt gehouden, oh, okay. nee, ga ik ja, die niet ken, herhalen. Die ken, die ken ik ontsteekt ja. de minister-president het op het hoofdpodium van Bevrijdingspop het Bevrijdingsvuur. Daarna is het dus de beurt aan Douwe Bob. Maar even, Hij is even stil, he. stop dat serieus, stop nou eens. Stop eens, stop, stop. Zijn je nou echt minister-president? Ja, want dat is ik net zeg. We hebben die, die hebben we niet. Die hebben ja, we niet. Het wordt echt zo geschreven ja. door uh, RTV Noord-. of Nee, niet waar? Door NH Nieuws. Hij is ja, demissionair. Nou, los daarvan, we hebben helemaal geen minister-president. Nog niet. We echt. hebben, nee, we hebben gewoon een premier. Ja. En die is geen president. Nee, nee inderdaad. We zijn nog steeds een koninkrijk in geen republiek. Ja. Goed, um, ik geef alle eer door aan NH Nieuws. daarna is het uiterd... Hij hoop, is vereerd dan, met op, zijn uitverkiezing. Wat een mooie eer om bevrijdingsdag 2017 muzikaal te mogen openen. Al dus de zanger. Hoe mooi is het om de vrijheid die wij hier hebben te vieren met elkaar. Die wij hebben hier te vieren met elkaar. God, dat, het is een beetje knullig geschreven, moet ik heel eerlijk zeggen. Hoor. Ja, maar het is ook snel, hè? Uh, ja, dus... Nou, dan, dan, Slecht excuus. Dan kan je wel eens knullig schrijven. Zeg zure meneer. Slecht <laughs> excuus. Ik kan niet wachten. We maken er een groot feest van. In de aanloop naar 5 mei besteedt de provincie Noord-Holland aandacht aan persoonlijke verhalen over vrijheid. <laughs> Dit doen zij op verschillende wijzen. Onder meer op dans, tekeningen, lichtprojecties, posters en vlogs. Meer informatie is te vinden op www.vrijheidnh.nl Wat is een vlog? Een vlog. Een vlog. Dat is een videoblog. Een blog ken je wel? Nee. Een blog dat is een soort dagboek wat je bijhoudt op internet. En een oh. vlog dan doe je dat gesproken vlug. via een, uh, een selfie, maar dan als filmpje. Een vlog. Een videoblog. Een videoblogboek. Een, een, een, een videoblogboek. Oh. Ja. Ja, ik had. Ja. Een blog. Ja, want je, je hebt wel van die... een vlog en een vlog. Want je hebt toch die achttalijke figuren die mensen achterna lopen... en van die rare filmpjes maken? Ja, maar Hans... Ja, dat is Hans, dat geen vlog. Dat Hans, is een voortraagje. Hans, Hans, Hans maakt het persoonlijk niet doen. hey <laughs> nee, we gaan naar het weer. Ik weet niet wie het weer heet. Nu al? Ja. Is het, het, het alweer? Al ja. Ja. Oh. Jezus wat muziek. ZFN Westkust weerbericht. Die meeuw opdacht. Jij bent wel goed, hè? Jij bent goed bezig, hè? Hapslijks En Jij ja, ja, bent Hans? goed bezig. Net als gisteren is het ook vandaag uitzonderlijk warm voor de tijd van het jaar. Bij geregeld zon en ook vrij veel sluierwolken steeg de temperatuur vanmiddag naar maximaal 20 tot 21 graden. Later vanmiddag nam de bewolking helaas toe en was er een kleine bui. De wind uit het zuiden, later uit het zuidwesten en matig over land en vrij krachtig aan zee. Vanavond komt het tot enkele buien. Komende nacht wordt het geleidelijk weer droog. De temperatuur zal dalen naar zo'n waarde rond de 10 graden. Mijn, mijn toetje heeft ook last van Morgen zuiderwind. zijn er wolkenvelden, maar zo nu en dan schijnt Alles ook de in het zon. Verder is er kans op enkele buien. En Echt, niet meer dan een zuidelijke veranderlijke wind wordt het zo'n graad of 16. Wind, wind met onweer. Na morgen blijft het droog met geregeld zon. Zuur. De... Ja. <laughs> Hij zegt niet veel, maar als het dan wat uit zijn waffen komt, is het zuur. Het is net zo'n granny Smith, weet je wel, maar dan zo'n verrimpelde. Zo'n zo uh, oude appel. Een, een oude ja, appel. hier met een oude granny smid. Zo, hartstikke idee. Een nou, ouwe, de een wind waait apple. uit het noorden tot noordwesten. En de temperaturen gaan ook weer naar beneden. Aan het eind van de week is het nog maar een graad of twaalf. Maar feitelijk is dat normaal voor de tijd van het jaar. Ja, okay. Nou, schaatsen nou. uit vet. Ja. O, okay. <laughs> De blok en de blokhouder komen nou, weer bij elkaar. Ik kon me toch redelijk goed houden. Tot aan ja, zuur. Tot zuur. Aan zuur ja. Ja, ja. Het is me toch gelukt. Ja, je, bent al, je bent allergisch voor zuur, hè? <laughs> ja? ja. Echt wel. Ja? Hm. Oh? Thing, I think I love you But I wanna know for sure Niks? Intense. Wat? Dit? Oh, dit. Nou, je. Intense, lekkere. Ik niet niet hey. Waarom hey, uh, nou nee, we... niet hey? Hey. Hé, nee, nee. Hey. Oh. Huh? Huh? Huh? Oh. Hey. Dat hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Je zal in Amsterdam. Je zal... Uh, we maken het niet persoonlijk. Dit. Dit. Neem ik terug. Neem ik terug. Slik. Ja. Goed. Je het leuk als je in Amsterdam ambtenaar bent. Waarom? Nou, dat zal ik je vertellen. Er is er maar één manier om zeker te weten of een massagesalon de regels overtreedt door seks aan te bieden. De dat ter, zelf plek doen. ter plekke gaan en het aan het lijven ondervinden. Dat gaan de ambtenaren in Amsterdam doen. Dat, is dat lees ik, dat is het laatste nieuws. Ja, ja, dat is het laatste nieuws. Nou, het is de, ja, het is de, je zal maar ambtenaar zijn. Ja. <laughs> <laughs> nou, maar het is pas nieuws als er een. Bij in Sandwoord is waar ze het ook gaan doen. Ja, ja, dat die... ze daar de boa's heen sturen. Ja, ja ja. Oh, ja, ja. Die zijn de hele dag. <laughs> komen, de ze in. Bij, hè? komen ze bij jou? Mm -hmm. Waarvoor komen ze bij jou? Massage. Oh, ja. Oh? Ja. Oh? ja. Leg eens uit. Nou, je hebt het Goois matras, gooi matras en de Zandvoortse matras. En het ja. is ja. van de Zandvoortse matras. Oh? Ik ben van de Zandvoortse matras. Leg eens uit. Ja, ja, dat is nee, je hoeft van, het niet uh... uit te leggen, want bed, dat staat gewoon klaar. Nee, maar dat kan je vertellen wat je, wat je doet dan? Eh, uh, ambulatietherapie geef ik. En dat doe je op een. Op een speciaal matras met uh, vibrators aan de binnenkant. Oh, <laughs> ja, Als ze het toch over seks <laughs> ja. gaan hebben. Ja, nee, laatst had iemand al gezegd van. Zo, het is een grote vibrator zo. waar je op ligt, joh. Wat geweldig. Ja, is dat zo? Ja. Het, uh, er zitten allemaal motoren in, in ja. die trillen. Oh. En uh, ja. die, eh. Uh, uh, ja. ja, gewoon een, een lekker. elektrische melk maar dan ontzettend op bed. Lekker. En, maar, maar waar gaat het, waar is dat goed voor? Um, ontspannen, antistress, anticellulitis, uh, helpen bij afvallen, maar vooral pijnvermindering. Waar is het niet goed voor? Ja, precies. Um, uh, uh, en als je zwanger je... bent, is het niet goed. <laughs> Winderigheid. <laughs> ik het niet. Winderigheid. is niet is ook niet goed? Nee, nee is het komt goed. er allemaal uit. Zet is dat zo? Ja. Ja. Is dat echt, is dat echt ja. waar? Ja. Ontspanning, hè? Dat ja, komt dat is allemaal waar. Ja. Heeft je ook zo'n lekker achtergrondmuziekje zo erbij? Een sauna muziekje, zou ja, dat jij dat, zeggen? Ja, dat bedoel ik, ja. <laughs> En <laughs> daar gaat de muziek al beginnen. Ja, ja, ja, ja maar hoor. dat is geen sauna muziekje volgens mij. Genoeg reclame, zeg maar. Later. Muziekje weer. Ja, dat was zeker een hele lekkere. Weet je, het doet. Doet. Ja. doet. Ja. Als ik zeg. Uh, Hans, Hans, Hans, Hans, Hans. Intens, hè? <lacht> Hij heeft geen idee. E Intens, hè? Vind je niet? Je hebt geen idee? Intens. Voilà. Oh, Vla bedoel je. Vla? Daar hebben we het over. Oh my god. Hij kijkt geen tv? Nee. Oh, heb ik geen tijd voor. Heb je, wel een je een geen tv, tijd voor? heb ik geen tijd voor. man. Ik ja, Speel liever wat, met je treintjes. Wat is er dan intens? Wat, wat, wat, wat Vertel het eens. Vla. Voilà. Toetjes. Toetjes? Is dat, ja. Oh, is dat intens? Mona? Mona. Ah, Mona. Ja. Oh, die? Ja, die. Wij, wij trokken vroeger wel eens thuis een Mona toetje. En dat is. Uh, weet je, dat is een Mona toetje. ze oh. <lacht> uh, Zullen we een de stemming zijn? Oh, sorry, sorry, sorry, sorry. Hans. Ja. En Toet. Vraagjes. Ja. Nou, ik blijf even hangen bij het toetje. Hoor. Chinees, Chinees, Chinees. Chinees. Nee. Chinees. Je hovengetuig in het Chinees. Ja? Ja, weet je? Nee, ik vraag het aan jullie. Je hovengetuig in het Chinees? Ja. Nee. Deur ding Dong. Kier. Ding Dong. dong. <laughs> Dom blondje in het Chinees. Dom ding. Dom ding. Dom, ja. Ja. ja. Minister van Verkeer in het Chinees. Tuut tuut omleiding, oh, ja. visser, een visser, visser, een ding nee. paling, Do. paling, ja. ja, ja, drugshandelaar, Diet. Drugs, doping, doping, doping, ja, ja, ja. Okay. kont, wat, Komt! wang toe wang, Wangsteen wang. oh bijna goed, ja dat is wel bijna je last hebt van winderigheid, lijn je scheep. Op ze Chinees. Op je Chinees? Ja. Wang Bangsnee nee, pang. Sambalbai? Toiletpapier. Wat is het? Toiletpapier. Wang nee, wang. Nog wat? Wang nee, wang bang. Bang, bang, bang. Ja, ja, ja. Ja. Luier. Ja, en. Bangs, nee, wangpang, pang. Nog een keer? Wang, steken, nee, bang, bang, bang, bang, bang. Fang. Oh, oh, pang, pang. bang pang, pang. Ja. Oh. Ah, ik verstond pang, pang. Schoonmoeder. Schoonmoeder? Pang. Pang. Hebben ze die daar ook? Oh, tang, tang, tang, Alleen tang, pang. pang. Schoonvader. <tus> tang, tang. <hijen> nee, bang, een <fang>, tang. <hijen> <hijen> <hijen> <hijen> ja. Ja. ja, tot zo voor de les. Gaan ja. we nou weer wat doen nou met ja, Zandvoort? had goed de keer, bij de Chinese, de Chinese les. En wanneer krijgen we een andere les? Oh, ik zoek wel wat op. Dat komt. Is goed. Ja? Je had wel bij de expositie gekund. Wat leuk China in Zandvoort. Ja. Nou, een ja. ziek idee. Aché, we zetten ja. hier gewoon neer. Ja, dat is altijd we zetten we zetten hier hier. Kan Je kan maar overal neerzetten. Ja, ook als joker. Ja. <laughs> <laughs> Meestal sta ik er al voor. <laughs> Ja, meneer, het laatste kwartier alweer. Ja. Heb je nog wat nuttigs te vertellen? Nou ja, ik heb dier van de week, want Thomas die was er niet. Dus eigenlijk kunnen we dat wel uh, even doen. Weet is dat, de je de, is dat weer die, uh, die kat met dat persoonlijkheidsstoornis? Ja, die kippie. Zoek het uit ja. met je kippie. Ja. Ah. Nou, een hartstikke leuk beest. Ja, dat weet ik. Ja. ja. Hij houdt wel een hele hoop bankamenten, maar die hebben ze gerepareerd op het moment. Op de, oh, gerepareerd. Ja, en, ja, nou ja, dat weet ik hoe Gerizet. dat heet. Gerecent. die arts <laughs> bezoeken, Hans? Hey. Be en, hey. Hij is een beetje Nors... Dus niet uh, zuur. Hij is niet zuur. Allebei, ja. <laughs> <laughs> Jannie, je krijgt ja, een Jannie, hier. je krijgt een kapp. Kippie komt met haar mee. Nou, ik denk het niet. Gezellig. Nou, als Jannie ja, er, ergens een hekel heeft. Nou, een hekel niet, maar ze wil nooit een poes hebben. Nee? Nee. nee. Ah. nee. Oh. Wij hebben vroeger honden gehad en die vonden nou, wij... Nou wil speelig. ik een opmerking maken. Nee, maar doe maar, doe maar, maar, maar niet, gedaan, dat is ik weet precies... Kippie. Dit is geen poes, dit is een kippie. Nee, het is een kippie, maar kippie. Maar weet je waarom hij kippie heette? Ja, omdat hij in het kippenhok zat steeds. Ja. Oh, jij weet het. Ja, je hebt geluisterd. Heb, ik, ja, dat... Totver de ritje nog eens aan een toe. Dat had ik je al lang gezegd, maar ja. je gelooft me nooit. Nee. Tjonge. Tjonge. Zuur ventje. Nee. Goh. <laughs> een zure mat is het. Ja, <laughs> zo'n rode. Met suikertjes. Maar ja, nog je, blijft hij zuur. Hier? Ja, ik vind Kijk. het prachtig. Een ja. soort Carfield 2. Ja, nou... Moet je eens weten hoe zuur die is, hè? Is dat zo? zo de ja, carfield? Carfield? carfield is niet zuur. Is nee, Carfield ja. is leuk. Die film was is de is Carfield the Movie. Ja. Ja. ja, die is heel ja, ja, leuk. Ja, ik Lerk, vind in het je vindt hem in lijken achternaam. op de rode kater van Jan, Jans en de kinderen. En nee, die zijn niet dood. Nee, godverdomme, dat was zo negatief wat je zei. Nou, nee? ik, ik, ja. heb, ik heb ooit een keer gezien dat, dat hij is, zouden met een bepaalde uh, serie zouden ze stoppen. En toen was het zo, er was er eentje met een pistool die schoot. En toen ging je door de muur, die kogel. En de hele familie zou die kreeg allemaal die kogel. En volgens mij was dat die familie. Nou, gezellig. Ja, dat, en, dan en, nog en dat, dat hè? En daar ja, zijn ik ze denk mee gestopt stoppen. Het, het is eerder de familie doorsom. Ja, dat, dat, dat zou ook ja. kunnen, ja. O, maar dat, toen werd je dus oh, Dat waar. was hem. Kijk, zie Kijk. Hem, want dat, die, die snap ik dan wel. En, de, en die, was, die zijn dood. Ja dat zou kan, hè? Maar mij bij Jan-Jans en de kinderen, joh. No. En de, je weet wel Kater, dat. Ja. dat gewoon gewoon niet die gecastreerde. Ja. Al die. die. Nee, dat is wat anders dan wat ik die heb bedoeld. Je bedoel, weet he. wel Kater. Yaldi. Ja, die. Oh ja. Dat iemand zei van het lijkt op Amy Winehouse. Ja, ja maar diegene die dat zei, die is alweer gevlucht. Ah. Die is vast aan het opruimen. Ja, die en vond zo, ook dat pinkel op uh, op Ja, stoer. Nee, toch? Dat, dat, dat was hem toch? Ja. ja hey, het laatste ik... nieuws over het circuit. Ja? Uh, dat heet geen circuitpark Zandvoort meer. Maar het is vanaf nu circuit Zandvoort. Oké. Okay. En ze Zonder park. hebben een nieuw logo. Dus uh, het ziet oh, er mooi uit. Het is duur, nieuwe logo's. Ja, ze maken er echt werk van. Ja, we, ja, waarom is het duur? Ja, is dat? Ja, het is gewoon duur. Om een logo ontwerpen en overal al die oude logo's te vervangen. Oud, oh, dat bedoel je. Ja, postpapieren en al die dingen meer. Ja, ja. ja, ja maar ja. ook het ontwerp ervan. He, dus, ja. Oh, ja. Kan iemand natuurlijk een brainwave gekregen hebben en dan denk van, laat ik eens wat anders Brainwave. Maken. Een brainwave. Een brainwave. Het lampje brandt, weet je wel, zoiets. Een brainwave. Ja, zo heet dat toch, of niet? Een brainwave. Ja, dat, dat kan, Hans. Ja, toch? Ja, ja hoor. Ja, precies. Ja, Geef hem maar gelijk. Nee, dan, uh... ja, dan ben, je nee, maar dan ben, ben ik klaar. weer zuur, hè? Ja. Ja. ja, dan ben je veel sneller klaar. Ja, ja wel. Ja, wel. Zal, zal ik het dan maar doen? Want je, je, zal ik maar wat even wat, wat zal je dan Klaas maar doen? Nou Over de gym. Wij zitten zo... hier godzamer de hele tijd de tijd vol te kletsen, omdat jij zo nodig al weg moest lopen. Nee, maar ik ben helemaal niet weggelopen. Ik moest Zureman. even. Ik heb het gedaan, hè? Geweldig, hij valt meteen stil. Dat is, dat is het knopje. Ja. Ik heb geen knoppen nodig ja. zoals jij. Jannie, luister je mee? Ik zet gewoon zijn microfoon <laughs> Zo in. Zo krijg je veel. Jannie, gewoon, Zuurman. En dan is het klaar. Zuur. Is het Is gewoon stil. Zuurman. Ja, die? Ja. Citroen. <laughs> citroen. Nou, kom. Je nee, ja, hebt wel lezen. Oh, oh, het mag wel. <laughs> We hebben het nog even. Het uh, jazz in Zandvoort met Francesca Tandoy. Nou, helemaal gezellig. 2 april van half drie tot half vijf. Op twee, zondag 2 april treedt de Italiaanse pianiste Francesca Tandooi op in het theater De Krocht in Zandvoort. Tante Francesca Tandooi komt oorspronkelijk uit Rome. Ja, dat is ja, ook logisch. Ja, ik, uh, ik let op. Ja, okay. Enkele jaren geleden kwam ze naar Den Haag om daar te studeren... aan het Conservatorium in Den Haag. En recent studeerde ze daar Koenlaude af. En we hebben een heel mooi uh, combo geregeld. Dat is Francesca Tandooi, Piano, Zand en Zang... Frans Frits Landerbergen. op ja, Drums. Hoe heet je nou? Frans of Frits? Hij nee, Frits. Landersbergen Lander, op Drums. Ja. Erik Timmermans op Bas en het reserveren kunt u door e. te, be te bellen <laughs> naar 023 531 0631. Fono, 531 0631. Idi. Ja, die is leuk met ja, die fietsen. Na, na, na, na, na, na, na, na. fight. Na, na, na. Dat het weer tijd voor is? Om af te sluiten. Ja, ik Juist dat te zeggen? Ja, ik vind het eigenlijk ja. Ja. jouw ja, ja, nee, het het is iets, hè? Het is snel gegaan. Nee, ja. Ja. Ik zit daar nog steeds met dat ik het niet heb goed te zeggen. Van de jazz. Van de jazz. Nou, wat wilde je zeggen? Dan? Nou, dat je ook uh, nog kan eten daar. Een stoofpotje kan je eten, plus een dessert. En het dessert stand. is van Toetje. Geen stamppot? Ja, een stoofpotje. Nee, dat is, een is geen maar een stoofpot, Hans. Ja, Maar een dessert. Dat is toch. Dat dat is is toetje. Van, maar ja. ik heb het ook gestampeld. Ja, maar dessert is, is toetje. We wensen u vast een fijn ja, is weekend. Een ja. En we zien u graag, of we horen uh, u graag weer terug. Nee, we bij u donderdag. Wij aanstaande donderdag. donderdag. donderdag. Ja. En dan ben ik met Hans. <laughs> en, uh, dat is moeilijk, hè? Uh, vrijdag is de... En ja, we hebben maar een maar gast trouwens, hè? He? We hebben ook gast Donderdag. We hebben een like, gast. We hebben een telefoon. We hebben een ook. Jongens, een heel fijn weekend allemaal. En tot volgende week. Dag. Dag. En, en maandag stond weer op. Maar, Waarom morgen maar, niet? Ja, je weet ik niet. Jij zegt dat altijd, maak ik er wat anders van.